Lissalot Thomasen met het NOS-journaal. De steun voor het coronabeleid van de overheid is wat afgenomen... maar is nog steeds groot, blijkt uit een peiling onder ruim 2000 Nederlanders. Drie kwart van de ondervraagden heeft vertrouwen in het beleid van het kabinet. In maart was de steun voor het beleid nog 88 procent. Inmiddels worden de economie en het opstarten van de economie... door mensen steeds belangrijker gevonden, zeggen de onderzoekers. De banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis bedrijven en particulieren voor ruim 11 miljard euro financieel meer lucht gegeven. 143.000 ondernemers en 28.000 particulieren kregen uitstel van aflossingen, konden leningen afsluiten of kregen een adempauze op een lening.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 In Duitsland zijn tot nu toe ruim 3 miljoen coronatesten uitgevoerd. Daarvan waren er bijna 200.000 positief, meldt het Robert Koch-instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Het besmettingsgetal ligt 24.000 hoger dan het getal in hun dagelijkse rapportage. Waar het verschil vandaan komt en waarom de cijfers bijvoorbeeld nog niet zijn gecorrigeerd is niet duidelijk.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 Maar me haast falta, ando buscando consejos. Pa'ke vuilbas a mi. Waar is de liefde gebleven? Het heeft ons niet meegezeten Ik zou het willen vergeten, ook oh, kan dat niet. Dime que hacer, que el tiempo se nos va. Ja, no lo pienses más, vivamos el momento.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 Te quiero mi foto y mi biografía Yo me puse loco, baby, te perdí Pero la lección te juro que aprendí Ik sta 24-7 Alles wat ik heb, zal ik aan je geven Si quiere la luna, voy en cohete Si quiere venir te comprobiete Het maakt mij niet uit dat zijn Zien dat we wat van plan zijn oh.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 Radio heeft zijn draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. that game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 star I'm